1 uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. Lilian Marijnissen van de SP wil niet in de commissie stiekem. Doet ze er pana? Dat hoor je zo meteen in Keen van Jolen in de nieuwsbv. Milieudefensie daagt Shell voor de rechter. Dat en meer in het uitgebreide internationaal met Katrien Straatman. De organisatie is niet te spreken over de rol die Shell speelt bij de opwarming van de aarde. Milieudefensie eist van Shell dat zij stopt met het veroorzaken van wereldwijde klimaatschade. Eigenlijk wilt u gewoon dat Shell stopt met hun huidige werkzaamheden. Shell moet inderdaad stoppen met het investeren in olie en gas... en hun uh, CO2-uitstoot terugbrengen tot nul in het jaar 2050. Ja, dat was de directeur van Milieudefensie... en we hoorden al even Hendrik Willem Hofs. Daar heb ik nu contact mee. Hendrik Willem, heeft zo'n rechtszaak kans van slagen, denk jij? Ja, dat is voor mij moeilijk in te schatten. Wat ik wel weet is dat de initiatiefnemers het heel serieus nemen... Uh, en ook de advocaat die uh, deze zaak uh, zou gaan uh, leiden, die het voor de rechter gaat brengen... is dezelfde advocaat als uh, diegene die in de Urgenda-zaak, ook een andere klimaatzaak... Mm -hmm. tegen de Nederlandse staat eerder succes wist te boeken... Dus uh, ja, als ze geen sterke zaak zouden hebben... dan zouden ze er niet aan beginnen, denk ik. Aan de andere kant, ja, je weet nooit hoe een rechter hierover denkt. Het is toch een beetje juridisch onontgonnen terrein... als je een bedrijf gaat aanklagen voor ja, iets wat wereldwijd speelt... de klimaatverandering. Ja, want je moet bewijsmateriaal hebben, denk ik, dan al gauw. Ja, ze zeggen ook bijvoorbeeld dat Shell al sinds de jaren tachtig weet... dat de aarde aan het opwarmen is. Dat de mens daar een grote hand in heeft. Dat het onder andere komt door het verbranden van de fossiele brandstoffen. En dat Shell dat weet, maar daar eigenlijk uh, niks aan doet. Dat ze gewoon doorgaan met het oppompen van gas. Gewoon doorgaan met het oppompen van olie. Dat ze ook het klimaatakkoord aan hun laars lappen. Shell zegt zelf ook, in 2050 willen we de helft uh, van de uitstoot reduceren. Terwijl ja, andere... Uh, Bijvoorbeeld de ondertekenaars van het klimaatakkoord van Parijs... zeggen dat in 2050 de uitstoot al naar nul moet zijn. Dus ja, daar zit wel een groot gat tussen. Uh, ja, de vraag is inderdaad of je als milieuorganisatie... dan een bedrijf kunt dwingen om daar toch... Uh, ander beleid tegenover te zetten. Sterker nog, om eigenlijk te zeggen... Shell, jullie moeten wat anders gaan doen. Jullie moeten langzaam je uh, bedrijf gaan ontmantelen. Of in ieder geval waar je nu mee bezig bent, daar moet je mee gaan stoppen. Hm. Het is niet de eerste rechtszaak tegen Shell, toch, als het gaat om deze materie? Nee, het past in een wereldwijde trend. In Amerika zijn er zeven steden, waaronder ook New York... die oliemaatschappijen aanpakken. Uh, er is een Peruaanse boer die bijvoorbeeld een grote energiemaatschappij... in Duitsland uh, verantwoordelijk stelt voor de verandering in zijn omgeving... door de klimaatverandering. Dus ja, er is wel wat aan de hand. Het enige verschil is dat bijvoorbeeld die steden zeggen... We, hebben nu al, uh, we moeten nu maatregelen nemen door die klimaatverandering... en stellen daar voor de oliemaatschappijen aansprakelijk... willen dus een schadevergoeding. En in deze zaak, en dat is, zeggen de initiatiefnemers voor het eerst... is het zo dat ze... Uh, verandering van het beleid willen. Ze willen dat Shell echt iets anders gaat doen... en mee gaat helpen om de klimaatverandering tegen te gaan. Even heel kort, Henrik Willem. Heeft Shell al gereageerd op deze laatste aantekening? Uh, nee, ze hebben vanochtend een, uh, uh, een brief gehad... waarin ze verantwoordelijk worden gesteld. Als ze binnen acht weken uh, daarop reageren of maatregelen nemen... dan komt er geen rechtszaak. Uh, ja, zeer waarschijnlijk is dat niet. Um, um, en dan, dan komt er na acht weken een dagvaarding. En dan, uh, ja, dan zal uiteindelijk het voor de rechter komen. Maar dat gaat nog wel anderhalf tot twee jaar duren dan. Dankjewel, Hendrik Willem -Hofs. Mensen die een zogeheten ghetto-uitkering krijgen van de Duitse overheid... hoeven die binnenkort niet meer mee te tellen voor de belasting. Dat heeft staatssecretaris Snel van Financiën gezegd. Het gaat om ongeveer 150 Nederlanders... die in de Tweede Wereldoorlog te werk werden gesteld in een Joods ghetto. Ze krijgen sinds 2014 een uitkering uit Duitsland... die daar niet wordt belast. In Nederland telt het bedrag wel mee bij de belastingaangifte... waardoor iemand in een hogere belastingsschijf kan komen. En daardoor kan het zijn dat iemand een lagere toeslag krijgt, snel wil rekening houden... met de bijzondere positie van de 150 Nederlanders... die zo'n ghetto-uitkering krijgen. Indonesië heeft een noodtoestand uitgeroepen... in een havengebied op het eiland Borneo. Daar is al een aantal dagen een groot olielek... zegt correspondent Michel Maas. Ja, dat speelt al even, al uh, sinds uh, eind vorige week. En uh, dat is uh, geëxplodeerd, zou je kunnen we zeggen. Op uh, afgelopen zaterdag toen begon het te branden ineens. En die branden werden ontzettend hevig. Die, uh, de vlammen en rook die gingen kilometers hoog de lucht in. En die hebben enorm veel uh, overlast in die stad, de stad Balikpapan, teweeggebracht. En er werd even gevreesd dat die olie afkomstig was uit raffinaderijen in de buurt. Of uit oliepijpleidingen, maar dat blijkt niet het geval. De olie die blijkt uit een schip afkomstig te zijn. Inmiddels is een groot gebied van 12 vierkante kilometer aangetast door de olie. Veel inwoners op Borneo kampen met ademhalingsproblemen, misselijkheid en overgeven. Facebook heeft een groot aantal accounts en pagina's verwijderd... van, de, van het Internet Research Agency in Sint-Petersburg... beter bekend als de Russische trollenfabriek. Trollen zijn nep-accounts die als doel hebben om onrust te zaaien... en democratische processen te de dwarsbomen. Meestal gebeurt dat in het buitenland... maar dit keer gaat het vooral om accounts en pagina's... van Russisch sprekende mensen. Israël heeft een Palestijn aangeklaagd... voor het plannen van een raketaanval op een marineschip. Hij zou militairen hebben willen ontvoeren en inzetten als onderhandelingsmateriaal. De Palestijn is volgens de Israëlische krant Haaretz lid... van de terreurbeweging Islamitische Jihad. De Belgische Voedsel- en Warenautoriteit heeft opnieuw een slachthuis gesloten. De vergunning is ingetrokken van een bedrijf in de buurt van Antwerpen. Onder meer vanwege de gebrekkige hygiëne. Van het bedrijf werd al meerdere keren vlees in beslag genomen. omdat de voedselveiligheid in het geding was. En Gerard Ekdom stopt met zijn ochtendshow op NPO Radio 2. Hij krijgt vanaf september een nieuw ochtendprogramma op Radio 10. Een van de radiozenders van Talpa, het bedrijf van John De Mol. Het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die gaan op staatsbezoek... naar de Baltische Staten. Verslaggever Karin Alberts. Karin, wanneer gaan ze? Nou, ze gaan in de week van 11 juni tot, uh, tot en met 15 juni. En dat is een uh, opvallende week, want daarin wordt op 14 juni herdacht... dat. Uh, in 1941 de massadeportaties van Essen, Letse en Litouwse burgers naar Siberië werden georganiseerd vanuit de Sovjet-Unie. En om die reden wordt dan ook het staatsbezoek en dat is toch wel bijzonder even onderbroken met een dag, dus eigenlijk van maandag tot en met woensdag... is het eerste deel van het staatsbezoek. Donderdag nog even een pauzedag voor de koning en de koningin dan. En vrijdag gaat het dan door in Litouwen. En in die vijf dagen bezoeken ze de drie landen... Letland, Estland en Litouwen. En uh, wat een van de thema's ook zal zijn tijdens dat bezoek... is het feit dat um, Letland en Le uh, Estland 100 jaar onafhankelijkheid vieren... En Litouwen die viert dat ze 100 jaar herwonnen onafhankelijkheid hebben. Dus een, ja, wat dat betreft echt wel een, een, een bezoek met een thema. Met, ja. met veel inhoud. Ja, en uh, als we het hebben over de Baltische Staten... denken we natuurlijk al gauw aan de spanningen met Rusland. Zal het ook nog overgaan tijdens die bezoeken, denk je? Dat kan niet anders. Het is natuurlijk een, een spannend thema. Um, ja, de landen zijn bezorgd over Rusland, zeker nadat Rusland de krim is uh, ingevallen of, of binnengevallen een aantal jaar geleden. Zij zijn ook directe buurlanden van Rusland, zijn bezet geweest tussen de Tweede Wereldoorlog in 1991. En Rusland is al een tijdje bezig om militaire capaciteit op te bouwen rond die Baltische Staten. Dus dat zijn allemaal redenen waardoor Estland, Letland en Litouwen... zich niet 100% veilig voelen. Dus ja, dat zal zeker een onderwerp zijn uh, tijdens dit bezoek. En dat zie je bijvoorbeeld ook terug in het programma. In Litouwen is een van de onderwerpen die uh, koning en koningin... en ook zeker minister Blok die meereist. Uh, een van de onderwerpen is de militaire samenwerking binnen de NAVO. En ja, dat is dan, uh, dan zal zeker uh, het onderwerp Rusland niet, uh, niet vermeden worden. Nee, Gaat het ook nog over handel? Zeker, ja, er gaat geen staatsbezoek voorbij of er is handel bij. Want nee. uh, en dat is ook iets wat, wat uh, dit bezoek uh, kenmerkt. Uh, ze zeggen, we hebben hele historische banden met Estland, Letland en Litouwen. Die gaan terug tot de 14e eeuw. Dat waren echt handelsrelaties. In de Gouden Eeuw is er echt ontzettend veel handel gedreven. En dit is een mooi uh, moment, dit staatsbezoek... om al die uh, handelsrelaties weer eens nieuw leven in te blazen. En bijvoorbeeld op het gebied van smart mobility en cybersecurity. Mm -hmm. um, en ook onderlinge samen qua energie, om daar eens te kijken wat het bedrijfsleven, het Nederlandse bedrijfsleven, met deze landen kan uitwisselen. Dankjewel, Karen Alberts. Het weer nog. Vanuit het zuiden buien. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt zo'n 15 graden. Tegen de avond weer buien. Dit keer met kans op onweer, hagel en windstoten. Morgen is het een stuk koeler, maar vanaf vrijdag vrijwel droog. En ook warmer. Het geheim achter de miljoenen hits van rapper Boef. Over een kwartiertje in de nieuwsbv. BV. De AMB nu. Dat is mooi.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 En Patrick Lodiers, de NieuwsBV. Nogmaals, goedemiddag. goedemiddag. Een run op de home runs in het honkbal. En stopt Liverpool, Manchester City in de Champions League? En vooral, wie wint de Zaagmansquiz? Dat hoor je allemaal na half twee. Nu eerst Kee van Jouwen in. OO Den Haag. De SP heeft geen trek in stiekem gedoe. En een referendum over de nieuwe donorwet ligt bij D66 zwaar om de maag. Deze politieke kwesties vormen samen het daggap. Voor onze fijne Haagse fijnproevers. Peter K., politiek redacteur van Pauw en de Nieuws BV. En Francisco van Jolen, eindredacteur van Zuid, Joop.nl. Heren, goedemiddag. goedemiddag. Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP... die wil niet plaatsnemen in de commissie stiekem... de Parlementaire Commissie voor de Inlichting en Veiligheidsdiensten. Peter, even in het kort, wat doet die commissie ook alweer? De commissie stiekem is een uh, commissie die voorheen bestond... uit alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer... en sinds kort uit, uit eerst vijf fractievoorzitters... inmiddels zes, drie, uh, partijen, drie regeringspartijen en drie oppositiepartijen... en zij controleren de werkzaamheden van de geheime diensten. Dus zij houden in de gaten of de geheime diensten niet uh, over de schreef gaan... in het ja. controleren van mensen. En dat heet natuurlijk de commissie stiekem... omdat wat daarin besproken wordt in die commissie mag niet naar buiten. Nee, dat en is de behoor... dat gebeurt ook niet. Nou, dat is wel een paar kertjes Kim is te gaan in het verleden. In 2011 uh, vertelde, uh, hoorde Wilders daar, Geert Wilders... dat Caucasische dat, dat uh, moslimfundamentalisten hem wilden vermoorden... Nou, dat vond hij nogal schokkend, dat begrijp ik ook wel. Maar dat heeft hij toen ook naar buiten gebracht. En dat gaf een hele hoop gedoe, want dat is echt niet de bedoeling. En een paar jaar geleden, dat herinner in je wellicht nog beter... Plasterk kwam erg onder vuur te liggen... want die had op tv verteld dat er 1,8 miljoen tabs waren geweest... Door, uh, Nederlandse tabs, en die waren niet aan de VS doorgespeeld. Dat bleek uiteindelijk wel zo te zijn. Um, dat heeft hij gecorrigeerd in die commissie stiekem... Maar dat, ja, dat hoef je niet publiek te maken. Dus de partijen die erbij waren geweest... die hebben toen een motie van wantrouwen tegen hem ingediend... omdat hij verkeerde informatie had gegeven, publiekelijk. Maar uh, zijn eigen partij en andere partijen wisten ook... dat hij die informatie wel degelijk had gegeven in die commissie. Uh, alleen, dat valt dan niet te bewijzen, Daar mag je niet over praten. En ja. uiteindelijk is dat toen toch uitgelekt. Is er enorm, is er zelfs een onderzoek geweest om te kijken wie dat gelekt had. Want hoofdverdachte was natuurlijk zijn eigen partij. Maar goed, dat hebben ze nooit kunnen bewijzen, dus... Ja. Maar goed, in principe blijft de informatie binnen die commissie. Nou zegt Lilia Marijnis dus van de SP... ik wil niet in die commissie stiekem, want zo luidt haar verklaring... we willen de regering in openheid kunnen controleren... en dat maakt deze commissie niet mogelijk... omdat hier complete geheimhouding geldt. Francisco, wat, wat vind je van haar keuze? Nou, Peter geeft net twee goede voorbeelden... waaruit blijkt dat dat een volkomen terechte keuze is. De eerste is dat er een zware straf is. Het is een geheim, je mag niet vertellen wat erin staat. er is een zware straf op Nou, meneer Wilders die trekt zich daar niks van aan en die vertelt dat gewoon. En vervolgens wordt, omdat het wilders is, uh, gedacht van... nou, oké, okay, we doen daar toch maar niks tegen. Uh, hij wordt vervolgens niet vervolgd, wat heel opmerkelijk is. En je schent het staatsgeheim en je komt daarmee weg. Dus je kan alleen maar concluderen... ja, de inlichtingendiensten gaan de volgende keer echt niks meer vertellen... Uh, waar jij mee naar de pers kan stappen. want dan doe je het nog een keer. En het andere is uh, dat, uh, dat er een groot politiek probleem is... en dat je ziet dat partijen daar... Uh, uh, een voordeel uithalen, omdat wat in die commissie besproken is... ook al klopt het, niemand mag vertellen omdat het geheim is. Dus het is een commissie waar je eigenlijk helemaal geen uh, niets aan hebt. Zal ik dat zomaar netjes dus overleefd, zeg jij? Uh, nou, je zou het wel op een andere manier moeten gaan organiseren. Het is een hele rare, er is geen enkele andere dienst, overheidsdienst... waar een commissie voor bestaat. Uh, het is ook raar. Ja, weet je, het is toch, ik moet je toch even invouwen. Dat is toch niet zo vreemd. Want, ja, ik bedoel, uh, ze doen het meest geheimzinnige werk... En het meest geheimzinnige werk in onze parlementaire democratie... zou niet democratisch gecontroleerd moeten worden. Dat is een hele, hele nou, je kan je afvragen, een in hoeverre stelling. Dat, dat zou je echt niet moeten willen. Je kan je afvragen in hoeverre er sprake is van democratische controle... om maar een, een probleem van deze commissie te noemen. Is de, de fractievoorzitters zitten erin. Mm. En die, dat die, alles is wat, wat, wat gebeurt, is geheim. Uh, terwijl het over hele ingewikkelde dingen gaat. Dat moeten ze allemaal inlezen. Hmm. Dat kost heel veel tijd. Ze moeten zich daar heel in werken. Ik eh, begrijp ook dat binnen zo'n commissie... het bedriegerscomplex aan alle kanten floreert. Want iedereen is bang om hè, met de billen bloot te moeten... en te laten weten dat je toch niks van begrepen hebt... of dat je toch niet weet waar het over gaat. Dus houdt iedereen zijn mond, bedoel je? Dus iedereen houdt zijn mond. Niemand durft wat te zeggen. En wat je ziet... Ja, is dat hoor ik toch anders? Ik ja, heb mensen als als gesproken een lid van z'n geweest. Als we even, als we even pra praten... Dus, er worden daar dingen het is ook heel moeilijk om te, te controleren, want je moet weten waar het over gaat. Je hebt geen tijd om dat voor te bereiden. Je kan er ook met niemand over praten. Je hebt niet nee. een, normaal een uh, fractievoordraast die debat in gaat, heeft die medewerkers om zich heen die zich daarbij kunnen helpen. Dat kan hier allemaal niet. Dus het is een hele rare constructie. En je kan ook andere dingen bedenken. Sterker nog, je zou veel beter kunnen zeggen... wat de inlichtingendienst doen, is de verantwoordelijkheid van de minister. De minister moet zich verantwoorden in de Kamer. Als er dingen geheim zijn, dan moet je dat maar duidelijk maken... dat dat geheim is. Enzovoort, dan heb je daar een normaal democratisch proces voor. Mm -hmm. Hier hebben we een soort afvoerputje... waar we dingen in kunnen gooien. We hebben het gezegd, maar niemand mag het erover hebben. En waar is dan de controle? Ik ben benieuwd welke... Uh, of Peter ook maar iets uit de rijke geschiedenis... van de commissie stiekem kan noemen. Met al zijn contacten met mensen die daar gezeten hebben. Wat heeft geleid tot resultaat? Nou ja, kijk, je kunt een heel makkelijk een voorbeeld geven. Want uh, deze commissie krijgt ook de tapgegevens. Bijvoorbeeld de tapgegevens... Uh, de, de mensen worden getapt. Uh, dat wordt gecontroleerd door de commissie... toezicht, inlichtingen en veiligheidsdiensten. Dat is die commissie die ook uh, de sleepzetwet zou gaan controleren... of gaat controleren hoe die functioneert. Mm -hmm. Die gegevens gaan naar die commissie... En die commissieleden, die paar commissieleden, zien dan welke mensen er getapt worden. En kunnen ook zeggen. We willen helemaal niet dat die. Dus het is eigenlijk een mini-parlementje, zo moet je het dan zien. Want zij ja. controleren dan met z'n zessen eigenlijk de gegevens. Ja, en dat parlement moet natuurlijk wel kunnen controleren wat die minister doet. Want die minister, die is op de hand van die Veiligheidsdiensten. Dat is haar instrument. Daar kan zij misbruik van maken wat ze wil. En ons parlement moet controleren. Of die minister dat wel. Um, netjes doet het allemaal. En op die veiligheidsdienst netjes werken. Nee, dus dus, dus ik ben heel blij dat er mensen zijn die het controleren. Je zou je kunnen afvragen of dat de fracties, fractievoorzitters moeten zijn... of dat het de specialisten zouden moeten zijn... die daar gewoon um, um, dagelijks mee bezig zijn... en wellicht beter ingelezen zijn... Ja, er was hier maar, een hoorzitting, geloof ik, afgelopen uh, najaar... onder voorzitterschap van Femke Halsema. En daar werden een aantal suggesties gedaan, bijvoorbeeld... Ja. dat je dit overlaat aan de fractiespecialisten... en niet meer aan de, aan de fractievoorzitter. En dat is geen bijzaak. Dat is essentieel bij te doen. Alsof dat een, een klein dingetje is, een detail. Maar natuurlijk, omdat het de fractievoorzitters zijn... en niet de specialisten, kunnen zij zich ook niet verdiepen... in de materie waar het om gaat. Zeker hm. nog, een fractievoorzitter heeft andere hm. dingen te doen... dan te controleren of iemand wel terecht getapt wordt, ja of nee. Echt... Je zou denken. Overigens, even terug naar Marijnissen, die dus zegt... ik hoef er niet in, vanwege nou, de genoemde redenen... onder andere die jij nu zegt, van Francisco, het moet toch allemaal stiekem. Um, Emiel Rommer en Agnes Kant, haar voorgangers, zaten er wel in. Wat zegt dat over de keuze van Marijnissen? Nou, dat is, dat is duidelijk. Dat, uh, ik hoorde ook dat, dat Roemer een fanatiek lid was van die commissie. Dat snap ik heel goed, want de SP is heel scherp... op, op het werk, de werkzaamheden van de inlichting en veiligheidsdiensten is uh, soms ook nog scherp op wat de minister nu zegt... Over, over wat voor dingen er worden ondernomen tegen Rusland bijvoorbeeld. Gisteren hebben ze nog geageerd dat we veel te hard keer gaan tegen de Russen. Dus de SP neemt nog wel eens een tegendaanse positie in. Heel goed dat die in die commissie zaten. Ro uh, een rumor deed daar echt. Er was hard aan het werk. Mm. Dit is wat zij nu doet, is terug naar de oude Jan Marijnissen. Haar vader deed het ook op die manier. Die zat er ook niet in, omdat ze niet besmet wilde raken hiermee. Uh, maar ik heb het gevoel... Dat enig populisme de SP ook niet vreemd is. Dan kun je altijd zeggen: van nee, wij hebben daar niets mee te maken. Dat werk van die veiligheidsdiensten. Wij zijn er los dat van. heeft niks met populisme terwijl, te maken. Je hebt terwijl je moet zou ze moeten zeggen... wij zijn de meest democratische partij van Nederland... wij willen dat controleren. Parlementaire de democratie. dan zit je in zo'n commissie. Dan controleer je de is, veiligdienst. Dat is, dat is er voor een rare spin, Peter? Er is, de, de, zij heeft nu de handen vrij om kritiek te leveren. Als zij dingen via andere kanalen hoort... kan ze daarmee aan de slag gaan, nou. kan ze dingen doen. Het werk in de commissie levert haar helemaal, politiek gezien... helemaal niets nou, mijn, op. Dus niet populistisch. Mijn is Ik heb een, nog even een ander onderwerp. Dan het raadgevend referendum, de regering... Is er is er natuurlijk helemaal klaar mee, die willen het zo snel mogelijk afschaffen. Maar geen stijl. Inmiddels trekt alles uit de kast... om op de valreep toch nog een allerlaatste rond te krijgen... over de nieuwe donorwet. Peter, jij was gisteren in de Tweede Kamer. Zorgt dit voor, voor rumoer? Ja, er was, was gebeurde verder niet zo heel erg veel. Behalve dat Kees Roeven, de man die altijd over het referendum mag spreken... namens de D66, enigszins uh, nou, een beetje feestjes feestje stond te vieren... want vandaag gaat zijn wet op de majesteitsschennis door de Kamer. Initiatiefwet van hem. En we mogen nu uh, alles roepen over de koning. De uh, majesteitsschennis verdwijnt eigenlijk, hè, daar komt het op neer. Vanaf hoe laat? Nou ja, half vier of zo. <laughs> okay. Wil je wat roepen? Ja, nee, of nee, ja, ja, ja, nog ja, heel erg in? Ja. Nou, uh, dus die had eigenlijk een feestje te vieren. Maar uh, ja, ondertussen begon die donorwet. Dat was dan het andere grote gespreksthema. Dus wij riepen Kees Roef even bij ons. Van, kom uh, even lekker over, de, over het referendum praten, over de donorwet. Ja, de donor werd de enige parel van D66 die de afgelopen tijd binnengehaald is. Weet je wel, en en nou, met heel knap en, en verdienstelijk en mooi. En terecht. Ik, ik was wel bang voor het jaar dat jij dat zou zeggen. Uh, maar nu ja, wordt, gaat geen stijl het plagen door het uh, in stemming te brengen. En uh, ondertussen is D66 bezig met de, de middelsminister minister Ollongren om de referendum ja. met af te schaffen. Maar wat zei Verhoeven? Hoe reageerde die? Toen jullie mannen gingen nou Ja, nou, Natuurlijk, weet je wel. De donorwet, die kan, we zijn er trots op. Die mag best in stemming gebracht worden. Dan gaan, gaan we dan gaan wij het uitdragen. Pia Dijkstra gaat het gewoon winnen. Pia tegen het soepie, daar komt het eigenlijk op neer. En dan winst ze het ook wel. Um, maar ja, tegelijkertijd is het natuurlijk heel vervelend... dat die wet misschien er toch niet komt. Um, en dan is de volgende vraag. Gaan jullie zorgen dat het referendum is afgeschaft voordat, voordat het... die wet is te hebben gebracht. Kan. Ja. Ook een vervelende vraag. Nee, natuurlijk niet, zo werkt het niet. We zullen af moeten afwachten, hoe ver het dan is. En het staat natuurlijk ook heel erg lullig... om dat, dan, dat referendum net op tijd af te schaffen. Dus dat is politiek ook heel uh, slecht te verkopen. Ja, Kortom, dat... hij werd belaagd en het was uh, ja. weer D66... wat steeds in de problemen wordt gebracht over dit soort zaken. Vooral over het referendum. Een beetje D66 pesten opnieuw. En en waar aan de maar de jij dus je meedeed, meedeten? Nou, het is orde. leuk om dan een beetje zijn jasje te trekken... en wat te porren. Ja. En uiteindelijk te horen maar zeggen stel... van... Ja, ik ben opgezadeld ooit met zo'n halfbakken referendumwet... en ik, heb, ik zag die mensen nog blij weglopen... die toen het initiatief hebben genomen tot die wet... en ik heb daarna drie jaar lang moeten verdedigen... Een wet die niet goed in elkaar zat. Hij heeft er geen zin meer in. Nee. Nee. Maar stel nou, deze, deze, stel nou, Francisco, dat hij er komt, dat referendum. Wat dan, denk je dan? Denk je dat het uh, Nou ja, kijk, het referendum. Het, van het enige net van het referendum in Nederland is tot nu toe geweest... dat het een marketinginstrument van geen stijl is... die dat elke keer ook zo gebruiken. Je kan je afvragen of een democratisch middel... of je dat zo uh, commercieel moet inzetten. Uh, twee jaar geleden was kolonist uh, Luc Koeman... niemand heeft het er meer over, werd ontslagen toen hij schreef... Over wat daarachter zat, hè, dat Telegraaf wilde van Geen Stijl. En dat toen het referendum. Het ja, ja, referendum ik zag gisteren komen... Bart Nijman van ja, die... Geen Stijl bij Pauw. En die zei: ja, voor zover hij eerlijk is, maar ik kon niet anders denken dan dat ik hem uh, geloofde. Dat hij zei: van dit is nou bij uitstek gewoon een onderwerp waar je goed een referendum over kan houden. donorwet. Dus dat zal hij natuurlijk altijd zeggen. Hij zegt alles wat hem goed uitkomt. Nee, maar, maar, maar, dit, in dit maar jij, is het is toch waar? Jij gelooft het... de, de, de intentie niet van geen ja, stijl. De, de, de intentie van geen stijl geloven? Ja, nee, ik vraag het. Uh, uh, uh, ik, dat geloof ik net zoals dat Jezus is opgestaan na de dood. Ja. Goed, nou, dat ik, vind, wel ik vind dat Joop dit beste stemming had kunnen brengen. Dat is ook een beetje. Je weet dus ook niet. Of, wat We hebben het gezien uh, tot nu toe. Uh, behalve dan bij, de, bij de sleepwet -referendum, maar het Sleepwet-referendum. Bij het Oekraïne-referendum. Dat er ook iets heel anders achter zat. Hè? Dat was, uiteindelijk had dat. Dat we kenden hmm. ze zelf ook. Tot doel om de uh, Europese Unie kapot te maken. Hmm. En wat, zit het, wat is het doel wat hierachter zit? En ik vind het dan toch. We hebben het over de Donorwet. Het gaat over mensenlevens. Precies. En eh, ik word er eigenlijk een beetje misselijk van... als je ziet dat dat ge gebruikt wordt voor een mediacampagne. Nou ja. nou, inmiddels staat in het. Dat het, het, het, het, het moet je toch niet tegen zijn? Is ik zijn ben er helemaal niet de, tegen, maar kijk, het, ik weet heel, het, heel erg goed... Na, na, na, na, na, na de, na de, na de donorshow dat Bienen nou de dat, dat toen uh, deze wet op de kaart zette... toen is daar een, een, een gedegen steekproef over gehouden. en toen was 70 van de bevolking ja. was voor een andere wet. Uh, maar dat was toen, weet je wel. En denk, dat had je toen moeten doen. En nu zijn we al zoveel stappen verder... en het is al door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer... en dan nu nog een referendum achter. Ja, ik vind het mos naar de maaltijd. Ja, omdat je bang bent dat het misgaat. Maar tegelijkertijd kun je nadenken. Nee, nee, nee, nee, nee, wat, nee. wat goed dat mensen heel bewust gaan kiezen hiervoor. Zoals bij die sleepwet. Ja, een ja, ik zou ja, vooral mensen op, op, op, op, op, op, op, op, op. moeten om bewust te kiezen om Donald te worden. Waarom dit volgens jou de enige wet is waar die uitzondering voor gemaakt nee, wordt? Nee, maar dit is een wet die heel begrijpelijk is. Er kunnen mensen echt stijl. Geestijl staat het te de teller inmiddels 7.500 handtekeningen. Er zijn 10.000 nodig voor de eerste fase. En daarna moeten ze er nog dan binnenhalen. Zo gaat het keer. En ongeacht aangezien wij er toch nu alweer een minuut of zeven over praten. En jullie maar doorgaan, denk ik dat er extra veel aandacht is voor Geestijl. Let op de SGP. Die gaan voor het eerst een referendum Boel, ja, lekker ik ben gisteren of of dat... bij ze binnengelopen. Ze zei, ja, nee, we zijn tegen het instrument van het referendum. Maar dan zit dus best zo'n grijntje. Maar mm, in dit geval gaan we wel handtekeningen uh, nou, verzamelen. Ja. Daar wil ik er nog wel wat over zeggen. Nee, dat uh, moet een andere keer. Bijvoorbeeld buiten. Francesco van Jolen, nee, eindredacteur niet. van Joop.nl. Peter K., politieke redacteur van Pauw en de Nieuwsbv. Dankjewel. Dank je wel. Want we hebben platen te draaien, things to see, The places TV. to go, people to speak. Platen te draaien, een hele Zeker. belangrijke plaat van rapper Boef... die Zeker. blijft maar ja. records breken met zijn muziek. Zijn nieuwe single is de meest gespeelde track op de eerste dag van zijn release... zowel op Spotify als op YouTube. Het lied Soufian, zoals hij echt heet, beschrijft zijn levensverhaal. En ja, het is toch knap dat ze dit succes, ja, is eigenlijk slechts drie maanden... nadat heel half Nederland nog over hem viel, naar zijn keg uitspraken dat dan de boer, online marketingstratege van Online. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe krijgt die boef het toch voor elkaar om zo'n over records te breken met zijn streams? Nou ja, laat voorop staan dat boef gewoon onwaarschijnlijk populair is en dat het, uh, het debakel drie maanden geleden hem waarschijnlijk daarin alleen maar heeft geholpen. Um, maar dit is ook uh, eigenlijk heel duidelijk de democratisering van de media. Uh, men kiest zelf waar ze naar luisteren en dan uh, kan dat uh, ja, verrassende gevolgen hebben. Dat blijkt. Ja, en heeft hij nog speciale technieken om uh, records te breken? Nou, wat, wat, wat hier is gebeurd is, uh, is wel heel erg bijzonder. Uh, gisteren heeft hij zowel de YouTube- als de Spotify-streaming-records uh, verbroken. Um, en dat, dat doet hij natuurlijk niet zelf. Hè. Dat zijn echt zijn fans. Dat zijn de mensen die graag naar zijn muziek luisteren. En die doen dat dus veelvuldig. En uh, natuurlijk heeft het mee te maken dat uh, Boef ook heel erg zo, uh, populair is op social media. Dus als hij een nieuwe plaat promoot, dan gaat dat hub gelijk naar bijna een miljoen volgers. Ja. Uh, die gaan vervolgens die platen streamen, dan komt hij in die toplijst terecht. Dus in de trendinglijst van Spotify en in de trendinglijst van YouTube. En zo smeert dat olieflekkie zichzelf nog wat meer uit. Um, en er zit gewoon een heel erg goed team uh, achter Boef. Dus, dus Ali B uh, heeft uh, de werking van, uh, van platforms als Spotify en YouTube ook wel in de vingers. Begeleid Boef daar heel erg goed in. Dus ja, al met al, het is, uh, het is een prachtig succesverhaal... en uh, er zit eigenlijk niks anders achter dan uh, een hele populaire artiest... en een heel slim team. Ja, en een goed liedje. Want het zijn allemaal interessante absoluut. theorieën... maar uh, Jonathan de Boer, daar, daar dank ik je allemaal voor... maar we gaan gewoon, uh, ja, uiteindelijk gewoon luisteren naar het liedje. En dat is absoluut het beluisteren waard... want 1 miljoen streams, it can be wrong. Dit is hem, Sofian. Hé, hey, hé, hey. luister. Tuurlijk zie jij de zij. Maar nooit zag jij de pijn. Zonder ouders, ik was klein, ongeveer een jaar of nein Wanneer er iets verdwijnt, sla je dat op in je mind En mijn om, die sloeg mijn tante. Maar zo wou ik niet zijn, was gedoemd om te falen als mijn moeder en mijn vader. Mijn vader zat in Jilla, met hem kon ik niet praten. Mijn moeder dronk een glaasje en niet van die water. Ik zag haar als een leeuwin, maar zij leefde met de kater. En ik zweer, ik moet het maken, is wat ik zei in mijn kamer. kamer. Kwam ik door je deur, was het niet om te beramen. Nebber. Ik hoef me niet te schamen voor de dingen die ik deed. Want al heb je lege maag en is het honger dan dat spreekt. Maar goed, jaar of tien. En ik wou mijn vader zien. Ik had zoveel vragen vriend. Die ik aan mijn knagen liet Zocht een uitweg met muziek. Ik ben rijk in een publiek. En nu steel ik al die shows. Maar ik was altijd talentief Waar is mama? Waar is papa? Waarom ben ik in mijn eentje? Waarom, waarom is hij rijk en waarom heb ik niks te eten. Niks. Ik zat in mijn kamer, weet nog hoe ik heb gebeden. Hopelijk word ik diegene, maar ik heb het in mijn genen Vaak ah. problemen met justitie. Als we zochten naar fellen. En als ze me stopten in cellen, was iemand om me te helpen. Niemand. In die tijd was er geen hoop. Het was struggle en vechten. vechten. Elke ochtend werd ik wakker en begon weer hetzelfde. Ha, I inmiddels veert. Moet zorgen voor mijn eigen saaf. Men ga je niet eens keer zien. Dan moet ik over gaan. Ruzie met je vrouwtje, dat moet zeker over lijken gaan. Als zij tegen je uit, wat snap ik niet dat jij nog blijft bij haar? Ik werk... ik werk niet voor een baas, ik word de eigenaar. eigenaar. Soms deed ik fucked op, En Vond ik mijn eigenaar. Ik ben op cijfers klaar, al moet ik naar bias gaan. Zien ze mij voor ga je staan? Is dat een looie, de hoe ze mij zien? Mij een Jaar of vijftien, moet je liet de pijp zien. Hij zei mijn assiseerde, dan ga je mama blij zien. Hoe meer ik ook riskeerde, hoe meer kon ik er pijn zien. Money maak je blind, ik ging verder in die crime scherp belanden in detentie, overval je geen gestrekt vriend. Werd verdacht van 16, ik kwam in mijn cel en ik dacht, ik vrij ben 16. Rappen op de groep, jongens, zeiden jij bent hè? Jaar of 17, ik dacht alleen naar stelen, vriend. Rij een vespa in mijn hoofd, dat ik al eens verdiend. Was met de bitch in die tijd, maar ze meende niet. Omdat ik zonder peper liep, maar heel dat moest zo zijn. Een jaar of 18 en weer was ik verdacht, vriend. Officie gaf advies en rechter gaf me straf, vriend. Traf. Ik moest met koevoet, even op vakantie. Ik ben zo weer thuis, maar zo verliep het plan niet, nee. Slecht, nieuws voor de vrouw die mij had opgevoed want zij kreeg kanker en moest daarvoor naar onderzoek ik zat tussen muren maar ik wist het toen al wonders goed als ik haar ooit nog leven zag ik hopen op wat wonder moest ah? en dat gebeurde met een hele hoop gezeik, dus kreeg ik vijf dagen verlof wat ik herinner van die tijd dat zij lag op de sterfbed, kaperend van de pijn. pijn en ze keek me huilen aan, beloof me dat je iets bereikt dus, terug naar de bias met beloften op zak, ook wat hasje in mijn buik, wat als dat bolletje klap wat ik toen nog niet besefte dat ik teksten van goud had, oh. jouw ja, flow is altijd dood net als Kenny in South Park, ze willen nam en ik heb God als mijn hoofd vast We luisteren toepakken en we schreeuwen hier oud Laat ik had geen ouders om te zeggen wat fout was Nu breng ik vuur voor elke dag dat het koud was Het is best wel knap als je het maakt en niet breekt Riva zei me altijd wat je rappt dat maken we mee Fancy zei me als je rap broer dan maak je ons heet Bij mijn allereerste sessie zat ik zwaar in de kweek Wie? Maar als ik niet zou rappen was dat zware aan Ik zei ooit word ik de beste en ik ben aardig op dreef ah. Praten over mij maar zelf maak je niks mee Ik neem een pof van mijn assie en ik naam me de nieuwe van Boef Soefjaan. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven en Patrick Zodiers. De Nieuws BV. Zometeen homens bij het hondballen en omhalen bij het voetbal... allemaal in de grote zaagmansquiz van Roelof de Vries. NPO Radio 1. Nu is het nos met Katrien Straatman. De explosieve opruimingsdienst heeft vanmiddag in het Markermeer... een zeemijn laten ontploffen. Het explosief uit de Tweede Wereldoorlog... werd begin dit jaar in het Amsterdamse eigen gevonden bij het baggeren. Vanochtend is de 600 kilo zware mijn opgetakeld... en vervoerd naar het Markermeer, waar hij tot ontploffing is gebracht.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 En Milieudefensie draagt Shell voor de rechter... voor de rol die het bedrijf speelt bij de opwarming van de aarde. Milieudefensie wil dat Shell stopt met het veroorzaken van klimaatschade... en dat het gaat werken in overeenstemming met het Akkoord van Parijs. Dankjewel, Katrien. Gaan we naar de AWB. Dennis mooi. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van uh, Utrecht naar Gorkum. Er zijn twee rijstroken dicht tussen knopend Rijnzweert en Nieuwegein. En dat levert nu een kwartiervertraging op. Radio... Met ballen. Kijk, wie, wie komt daar aan? Daar nou, met dat glitterjaar aan. Hij, hij heeft een, een decoupeerzaak in zijn handen. En, en een figuurzaak. En een zingende zaak. En een stapeltje quizvraag. Het is zaagband. En hij komt de week door binnen quizzen. Ja, de sportweek gaat weer in tweeën. En dat doen we met aan de zaagtafel. In Amerika zijn ze weer begonnen aan een lang honkbalseizoen... en het belooft eentje te worden met ontzettend veel home runs. Hoe kan dat? Leonard Bloemhoff werkt onder andere voor de Volkskrant... en houdt de Major League met argusogen in de gaten. En de Champions League is bijna genaderd tot de Final Four, de halve finales. We blikken vooruit op die laatste dansjes in het Kampioenen en Miljoenenbal... met sportjournalist Tom van Hulzen. Mijn eigen kampioenen doen uiteraard ook een bij voorbaat vergeefse gooi... naar de prijzen Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers... de vragen over de Sportweek. Die deels voor en deels achter ons ligt. Tussendoor zagen we de week doormidden. De winnaar mag zeggen een week lang zaagmans of vrouwen van de week noemen. En krijgt deze miniatuur kettingzaag om zelf thuis de week mee doormidden te zagen. We beginnen bij Honkbal. Het seizoen in de Major League is dus vorige week begonnen. Hij loopt door tot ongeveer half oktober, dat zijn de World Series. Nou, bij Honkbal horen dogs, van die grote schuimrubberen handen om mee te zwaaien. En muziek natuurlijk, op het veld, maar ook daarnaast. Zo zijn er best veel liedjes waarin Honkbal een rol speelt. Bijvoorbeeld Paradise by the Dashboard Light van Middellof. Daar zit een heel verslag van een wedstrijd in. Oké, okay, dat we verslag is al lang, door dat hele liedje. Maar dat ja. nummer zelf ook. En dat niet zoals liedjes van Caro Emerald, die voelen heel lang. Maar deze is ook echt lang. Op schoolfeestje stond je vroeger wel acht en een halve minuut... op de dansvloer te mimen en te gebaren. Maar Paradise by the Days is natuurlijk niet... het langste nummer aller tijden. Dat is het nummer Long Player van de Britse muzikant Jim Finer. Het begon op 31 december 2000. Wordt samengesteld door een computer. En ze herhaalt zichzelf nooit. En het is As We Speak nog bezig. voor de fijnproever, zullen ik maar zeggen. Beetje eerie ook. De vraag is, wanneer is dit muziekstuk af? A. Wanneer West Bromwich Albion, het favoriete voetbalteam van de componist... de FA Cup of de Premier League wint. B. Op 31 december 2999, na precies duizend jaar. Of C. Nooit, want het is een eeuwigdurend stuk. Ja... Lennart zegt, het is een eeuwigdurend stuk, dat is lang. Zo klonk het wel. <laughs> nu al, hè? Ja. Tom denkt ook, eeuwigdurend... Uh, ja. Uh, ik denk dat het A niet is. Dat gaat over voetbal. En ik denk niet dat het daar iets mee te maken heeft. Nee, denk je dus? Uh, uh, dat denk, jowel, denk Patrick, Patrick wel. Zeker wel. Het is namelijk een sportquiz. Ja. Dus daarmee uh, moet je ook af en toe gewoon op sport inzetten. Ja, maar niet te vaak, Patrick. Willemijn denkt ook, het is een eeuwigdurend stuk. Ja. Nou, ja. dit stuk, uitgezonden vanuit een vuurtoren in Londen... en te volgen via internet, kent wel degelijk een einde. Namelijk op 31 december 2999. Mm. Duizend jaar nadat het begon. Als dat lukt ja. natuurlijk. Want je weet nooit wat er allemaal gebeurt in duizend jaar. Ik heb voor de ook nog even het kortste nummer voor jullie, aller tijden. Dat is You Suffer from Napalm Death. En dat lijkt dan weer een <laughs> beetje op Karo Emeralds. Ah, fijn. we gaan van muziek weer <laughs> naar honkbal. We gaan naar Linnarpool. Ja, het nieuwe honkbalseizoen in Amerika is begonnen. En er werden meteen ook al home runs geslagen. Laten we even luisteren. Hey, at the wall. Lennart, zelfs de eerste bal, hè, de eerste bal van het seizoen was een home run. Ja. Hoe kan dat? Uh, dat weten ze in Amerika zelf ook niet precies. <laughs> maar het was, het was, vorig jaar waren er al uh, ja, het was een record. Want het is heel bijzonder he, dat het zo is. Ja, ja absoluut. En ja. zeker als je het vergelijkt met vijf jaar geleden. Toen uh, werden er bijna geen punten gescoord. En ah, ja. de Amerikanen zaten allemaal gapend op de tribunes. Van ja, vinden we dit nog wel leuk? En uh, hoppa, opeens weer ja. allemaal home runs. Dus, vorig jaar uh, bijna 6000 home runs. Ja. Een record in, in de sport. Nou, een sport die 150 jaar oud is. Dus uh, wat dat betreft uh, is, is dat een bijzonderheid. En vijf jaar geleden vielen ze in slaap. Dan ja. denk je toch een beetje, wat is ja, er gebeurd ja, in die vijf precies. jaar? precies. Dus er waren heel veel Amerikaanse sportjournalisten die daar dat hetzelfde dachten. En die ja. daarin zijn gedoken. En uh, er zijn een paar redenen voor. Die, ja. ze hebben, die ze hebben achterhaald. De belangrijkste reden is de bal. Ze vermoeden dat, uh, dat, dat de bal veranderd is. Ze vermoeden het. Uh, ja, precies. Want, Nobody want, knows. Uh, de, de Major League okay. is, uh, dat is die topcompetitie waarin ze spelen. En ja. dat is net zo'n onderzichtelijke organisatie als uh, een. Uh, ik noem maar wat, een overheid af en toe. Of, ja. of uh, dus weinig transparantie. Dus er wordt, er wordt uh, niet gezegd of die ballen veranderd zijn. Maar zou die zwaarder zijn geworden? Nee, of zo? ze denken dat die uh, uh, je hebt altijd van die fetus op die. Uh, je hebt die witte ballen, ja. en er zit van die rode fetus op. Ja. En die waren vroeger waren die wat dikker ja. dan, dan nu. En, als okay. die, en die, nu zijn die wat dunner en dan heeft die bal wat minder luchtweerstand. Maar hoe kan je nou zeggen, ze vermoeden dat, dat kan je toch onderzoeken? Ja, ja dat hebben ze ook wel gedaan en dan is de conclusie, er is iets anders. Uh, maar en, en, dan geven ze dat door bij die Major League en die zeggen, dan: ja klopt, maar we mogen binnen een bepaalde marge, mogen die ballen van elkaar verschillen. Okay, okay. Maar de, als die marges al heel klein zijn, vliegt een bal misschien vier meter verder. En uh, ja. van die statistiekbroers hebben uitgerekend dat als bal vier meter verder vliegt, is het 20%, uh, zijn er 20% meer home runs. En Maar dat dus... was nog maar één reden. Er zijn er nog meer, ja. zeg jij? Dat ja, we... nou ja, dat record wat dus verbroken is, dat stamt uit 2000. Mm -hmm. uh, dat waren er uh, eigenlijk iets in de 5000 of zo. Maar als records uit dat tijdperk verbroken worden in het honkbal... gaan er heel veel uh, uh, alarmbelletjes af. Want dat was namelijk het hoogtepunt van de steroïde tijdperk. Mm -hmm. Dus uh, het tijdperk waarin, waarin heel veel doping werd gebruikt in het honkbal. ja. Van die jongens die voor de winter waren ze heel dun en na de winter waren ze opeens drie meter breed. Die ja. verhalen. Ja. Uh, en ze, ja, het kan maar zo zijn dat ze een nieuw soort doping hebben gevonden die. Uh, die niet gedetecteerd kan worden op dit moment nog. En dat zijn de serieuze verhalen. Ja, Ik bedoel, dat is ja, ja, maar... niet een gekkie zegt dat, maar dat is een. Nee, nee, nee, een... nee dat wordt zeker over. Ja, ja, en Amerikanen zijn heel achterdochtig geworden. door mm -hmm. omdat in die tijd al die records zijn verbroken. Ja. En die staan ook nog gewoon, die, die staan nog steeds. Die hebben ze nooit geschrapt. Dat en weet wel... jij over wat voor soort doping dat zou gaan? Wat is dit voor. Een... Ja, wat ze veel gebruiken zijn steroïden. Dus dat je, je spieren sterker worden. Ja. En, uh, ja, als je daar ook maar iets uh, verder mee kan slaan. Ja is het idee, dan, uh, dan dit, sla je hongerens. Dit is dus nog niet verboden? Dit is nu nog, en of tenminste ieder geval nou, nu nog niet detecteerbaar? In, in Amerikaanse sport is, zijn, de, zijn de dopingregels anders dan in onze Europese sporten. Uh, mm -hmm. In het voetbal of in het wielrennen of noem maar op. Dat, dat valt allemaal onder de WADA. Dat is een hele grote wereld antidopingorganisatie. Antidoping. Ja, precies. Ja. En in Amerika doen ze daar niet aan. Die vallen niet onder de WADA, die hebben hun eigen dopingregels. Ja. En ze controleren wel, maar... Op een eigen manier. Dus steeksproefgewijs... gewijs tijdens het seizoen. En... Maar maakten ze geen bal uit? Of... Nou ja, het, je moet, minder het, is, uit. het is een beetje een gereguleerd spektakel af en toe, Amerikaanse sport. Wel um, een mooi spektakel. Het is, het is een mooi spektakel. Daarom vinden ze homeruns ook zo mooi. Uh, maar en, het is een gereguleerd spektakel. Je bedoelt, het gaat om de show en wat minder ja, om het sportieve ja, element? Ja, nou ja, het, het sportieve element staat uiteindelijk uh, bovenaan. Maar uh, Amerikanen die uh, kijken uh, liever, uh, die houden. Die, die, die, die nemen het eerder sport voor lief als, als iets. Ja, en vooral, ja, vooral in Amerika. Ja, ja. De, de, de show wrestling doet een beetje bij me op. Zo, ja, zo, nee, is het je niet, weet he? nooit precies <laughs> waar je naar kijkt bij sport. Dat hebben we de afgelopen jaren wel geleerd, geloof ja. ik, in, in welke sport dan ook. Ja. Ook wielrennen, waar de dopingregels, zeker vergeleken met Amerikaanse maatstaven, heel strikt zijn. Uh, maar in Amerika zie je toch dat ze iets losser zijn. En, en ook uh, gevallen sporthelden wat eerder weer accepteren. Um, in ieder geval levert het uh, 6.000 home runs op vorig jaar. En ja. nu meteen bij de eerste belangrijke wedstrijd... bam, meteen weer eentje. Dus het is leuk om naar te kijken. Ja, en, en uh, gisternacht sloeg, uh, sloeg een Nederlandse jongen... voor de New York Yankees sloeg nog twee home runs. Ja. Dus uh, ja, dat... Uh, we Gaan zijn goed, goed bezig, Lennart. Ja, Hartstikke mooi. mooi. Ja. ja. Rolf, de ja. quiz. Hè? Het Wat? vervolg. Ook mooi. Ja, dat ja. gebeurde meer deze week hoor. Hey, Patrick, ik ga jou even blij maken. Het gaat over je stokpaardje. Gisteren won de Nederlandse boot van Team Brunel. De zwaarste etappe van de Volvo Ocean Race. Schipper Bouwenbeek, was emotioneel en opgelucht. Want zeezijden, ja, het kan gevaarlijk zijn. Wanneer je op wacht gaat, wanneer je van wacht af gaat. Uh, wanneer je aan dek bent. De hele tijd speelt het door je hoofd. En dat is natuurlijk iets. Ja, dat heeft natuurlijk wel een beetje. als een zwaard van Damocles altijd boven ons hoofd hangen. Want dat is natuurlijk gewoon, ja, je weet gewoon, het is niet altijd even veilig wat we doen. En dan kunnen gewoon dingen kunnen er gebeuren. Dus. De vraag gaat over zeilen. Jullie horen zo drie fragmenten. Drie doordenkertjes. De vraag is, welk fragment staat niet voor een zeilterm? Als je bijvoorbeeld Stef Blok zou horen praten, dan weet je... Ah, Blok, dat is een zeiltaal voor kattrol. Helemaal hm? mm. een? Ja. Nou, die zitten er niet de, in. De, de. Wel drie andere. Denk associatief. Welke is geen zeilterm? Is dat A? Ik zeg Papperle, pap. Zet de tijd, even stil, Of is B geen zeilterm? No limit. Of is het antwoord C? als met De Ja. ja. Ja. Er, er, Erwin Wennemars hoor ik. Ja, dat, dat, dat, maar dat is misschien uh, niet waar je op moet focussen. Uh, nee, misschien meer waar. op wie je hoorde. We gaan, uh, uh, hoorde? Ja, wat was geen zeilterm, A, B of C... Een ingewikkelde uh... vraag. Ja, ingewikkelde ja, vraag. Ja, dit is, mag ook wel eens een beetje ah. moeilijk zijn hoor. Lennart zegt: uh, C was het. Ja, met al mijn beperkte zeilkennis. Uh, wat, wat, wat hoorde je? Erbenwende Mars, ik weet het niet. Ik <laughs> heb <er> geen idee. <laughs> Tom, wat zeg jij? Jij zegt het is B? Uh, no limit, uh, dacht, dacht er ik. Er was no, no limit inderdaad. Uh, ja. Is dat een zeilterm? Nou, ik ben, zit met... niet zo in het zeilen. Je gaat het zo meteen op... horen. Willemijn denkt: A. Ah? Ja, de limit lijkt me zeker een zuilterm. Ja. En er oh. werd laatst laatste Erben... die heeft verstand van alle sporten, dus ja. die is, is nou, altijd goed. Erben moet je maar even vergeten, ja, maar denk goed, ik. ik. En uh, uh, jij denkt... Ah, uh, uh, ook okay, ja. Ja. Nou, Om bij die laatste te beginnen. Erben uh, ben ging het over. Maar je hoorde René van der Grijp bijgenaamd grijp. En je hoorde meerdere keren door elkaar, oftewel je hoorde gijpen Dat is voor de wind wenden, waarbij het grootcel met een zwaai overkomt. Ach, Bij B hoorde je too unlimited om precies te zijn, de mannelijke helft. En die heet? Ray. Ray, dat is een commander voor het overstag gaan. En in A hoorde je Rolf Wouters <lacht> een liedje zingen. Pap, pap, dat had niks met zeilen te maken. A was het goede antwoord. Oh, ja, oh, nou ja. Nou, oh, oh, oh. ja, ik het toch goed. Ja, zeker. Ja. Daar ja. gaan we er op in de regentuur om in zagen. Top, Lennart. Ray. Yeah, oh, baby, baby, I was supposed to know that something was right. Oh, baby, baby, I There's nothing that I won't do It's no, not the way I Show me how you want it to be Tell me, baby, because I need to know now My loneliness is killing me I must I confess, I still do. believe Speciaal voor alle honkballiefhebbers, een liedje van de Baseballs En ook natuurlijk een klein beetje van Britney Spears. One more time. Radio met b -b -b ballen. Ja, de week ligt weer keurig doormidden. Dus we kunnen kijken naar nog wat andere zaken. Net de Champions League bijvoorbeeld, we zijn aanbeland bij de kwartfinales. Gisteren vloeg Real Madrid Juventus met 3-0. Ronaldo scoorde met een fraaie omhaal, werd luid bejubeld op social media. En dat deed in een WhatsApp-groep een van mijn vrienden... die het niet zo op Ronaldo heeft opmerken. Luc de Jong maakte er voor PSV een paar weken geleden ook zo een. Waarop iemand reageerde met, die was wel twee meter minder hoog. Waarop de ander weer zei, dat is omdat ze bij Real geen afgemeten voorzet kunnen afleveren. Oh, oh. Ja. Real Madrid, de Koninklijke. Oh, daar doen ze heel gewicht over, over hè? De Koninklijke. Maar zo bijzonder is dat niet in Spanje, dat predicaat Koninklijke. Hoeveel clubs met dat Real voor hun naam spelen er op dit moment? Bijvoorbeeld alleen al in de Primera División, de La Liga, de hoogste Spaanse voetbalafdeling. Zijn dat er A3, B4 of C5? Hoeveel <tiedacht> Koninklijke clubs. In La Liga, Tom, ja, jij zit op voetbal, jij zegt dat zijn er vier. Kun je ze noemen als het er vier zijn? Uh, nee. <laughs> Oké, okay. ja, ik zit meer op het Engels en voetbal. Nee, ik, uh, uh, maar er zijn er uh, hoge. Ja. Real ja. Zaragoza, Real Betis, Real. Uh, ja, ja. ja. Eh, Zaragoza speelt geen La Liga meer trouwens. Maar goed, eh, Lennart eh, zegt vier. Willemijn zegt nee, dat zijn er wel vijf. Ja, en je hebt die hoofd, in Spanje, die macho's. Huh? Hop, ja. we knallen weer een realtje ervoor. Hoe ja, gaat dat? Toontje weer eens van je schranderste kant, Willemijn Veenhoven. <laughs> Het zijn Real Madrid, Real Sociedad, Real Betis en dan heb je nog Deportivo La Coruña, dat voluit Real Club Deportivo La Coruña heet. En Español, Real, zegt uh, Real, dat ook een, een accentje zijn, Real Club ja. Deportivo. Catalaans precies. Dit is ook Real. Er zijn er trouwens nog meer, maar die spelen lager inderdaad. Mallorca, Moesia, Zaragoza, zoals je zei Patrick. Oviedo en Valladolid, om er een paar te noemen. Van Real Madrid naar Real Tom. Ja, van Real Hulze. Tom. Tom van Nulsen. Uh, journalist van Trouw, ja, gisteren doelpunt van Ronaldo. Doelpunt van, uh, van het seizoen? Ja, dat kun je nu al zeggen, denk ik. Hè. Het is in ieder geval een doelpunt wat je over twintig jaar uh, nog uh, voorbij ziet komen op de televisies. En het, uh, ja, het deed mij meteen denken aan die oma van Van Basten. En ik vroeg me meteen af, is deze nou mooier dan die van Van Basten en? of niet? Uh, en? Nou, dan moet je gaan analyseren. Ik vond Juventus bijzonder slecht verdedigd. Er stond er maar één in de buurt. En... Maar die van Van Basten was tegen Den Bosch, hè, geloof ik. Juist. En uh, en er stond, maar er stonden wel drie verdedigers omheen. Die was misschien nog iets mooier, maar deze was zo technisch, zo perfect uitgevoerd. En... Uh, ja, geweldig, geweldig. Ja, dus we kunnen wel zeggen dat Real nu naar de halve finale gaat. Zijn ze ook direct, denk je, kandidaat voor de titel, Champions League titel? Nou, dat verwacht ik toch niet. Ik had gisteren eerlijk gezegd ook niet verwacht dat ze zo makkelijk zouden winnen... want zo'n goed seizoen spelen ze niet, En Juventus, ja, die hebben in de vorige ronde... hebben ze de Tottenham Hotspur uitgeschakeld met heel defensief slim spel... en ik dacht, er wordt niks... Want zo gaat Juventus weer spelen en Madrid is niet in topvorm dit seizoen. Maar het was een geweldige wedstrijd, moet ik zeggen. Een geweldige Ronaldo overal. Ja, ja. Ja, ja, maar ik denk toch niet dat ze aan het eind uh, met die beker mogen spelen. Wie dan? Wie dan? Uh, uh, Manchester City? De winnaar van Liverpool, Manchester City. Die gaat het worden? Ik. Nou, die geef ik een goede kans. Ja, ja want, Eigen... want vanavond is het uh, Liverpool tegen Manchester City. Ja. En jij zegt, nou ja, iedereen heeft het natuurlijk altijd over City, dat die zo goed zijn. Maar je geeft Liverpool ook nog een kans. Nou, in de competitie is Liverpool de enige club... die uh, Manchester City dit seizoen verslagen heeft. Hè. Een paar weken geleden hebben ze op Anfield met 4-3 gewonnen. Dat was een prachtige wedstrijd. Het zijn sowieso de twee mooiste spelende clubs in de Premier League. Allebei heel aanvallend. Dus ik verwacht er heel veel van. Je zou zeggen, het kan alleen maar tegenvallen. Uh, maar... Uh ja, wat wil ik zeggen? Het is, uh, ik kijk er echt naar uit. Ja, en, en kijk, we hebben natuurlijk altijd de rivaliteit tussen Liverpool en Manchester United. Is die rivaliteit tussen Liverpool en Manchester City ook groot? Nou, niet zo groot als tussen Liverpool en Manchester United. Nee, ja. dat is echt uh, een enorm, enorme rivaliteit. Maar deze twee clubs hebben al 178 keer, heb ik net nog even nagelezen... tegen elkaar gespeeld al uh, in de historie. Dit is wel de eerste keer op Europees niveau dat ze tegen elkaar uh, staan. En het, uh, maar het gaat niet zozeer om die rivaliteit natuurlijk. Het gaat om... Uh, om de Champions League. En die ja. kunnen ze allebei winnen. Als ze, als ze deze ronde winnen, staan ze uiteraard in de halve finale. En dan is het heel dichtbij. Dan is het heel dichtbij. Mensen, ja, heel veel mensen zeggen gewoon, ja, Manchester City gaat dat winnen. Want ja, die zijn ja. enorm goed. Wat maakt City nou, zo'n goede ploeg, vind ja, jij? Nou ja, de, de trainer natuurlijk, Guardiola... Die, met zijn kruiven verleden er een fantastische machineploeg van gemaakt heeft... maar die ook de juiste spelers heeft. Iedereen heeft het over Kevin de Bruyne. Dat is natuurlijk een geweldige speler. Een Belg. Maar ik vind eerlijk gezegd, die Sané, Leroy Sané... die uh, mag ik eerlijk gezegd nog liever zien voetballen. Die maakte afgelopen weekend ook tegen Everton weer een doelpunt. Die, een volley die hij erin schoot, daar moet je ook technisch perfect voor zijn. Ja, ja, ja. kijk, ja, maar, ik, ik, maar, weet je wie ik ook zo mooi vind? Hij, hij speelt helaas te weinig. Vincent Kompany, Ook ja, de, de aanvoerder. En ja, de aanvoerder en, van de rode duivel. Ja, En Aguero natuurlijk, maar die ja. doet niet mee. Die is geblesseerd. Uh, aan de andere kant... Uh, kijk, Ik wil zeggen, Manchester City, dat verwacht iedereen van, die gaan winnen. Dit is natuurlijk veruit de beste ploeg in de Premier League. Die kon, kunnen komend weekend kampioen worden in Engeland. Hè? Alleen dat is meteen hun nadeel. Want dat kunnen ze worden tegen Manchester United. Als ze die wedstrijd winnen, dan zijn ze dubbel blij. Ze zijn kampioen. En ze hebben gewonnen van de grote rivaal daar. Dat gaat toch in de hoofden van die spelers zitten. Ze gaan een klein feestje vieren. Al zullen ze geen druppel mogen drinken van meneer Guardiola. Maar daarna, paar, drie dagen daarna... moeten ze de return spelen tegen Liverpool. Ik denk dat dat meespeelt. Daarnaast heeft Liverpool Salah, Mohamed Salah... die jongen die lijkt niet eens op een voetballer... Maar hij heeft. Maar lijkt er, hij dan nog? Nou, een balletdanser meer eigenlijk. Ja, heel goed. Maar hij heeft er 29 ingeschoten uh, dit seizoen. Hij, hij is uh, veruit de beste uh, ja, doelpunt te in de Premier League. Maar als ik jou zo hoor, dan is eigenlijk uh, Liverpool tegen City eigenlijk al de finale. <coughs> nou, ik had het uh, mooie finale gevonden. Ik vind het in ieder geval de mooiste wedstrijd van deze ronde. Want je weet niet welke kant het op gaat. Het kan alle, kan alle kanten op. Dat en wordt, dat zijn de mooiste wedstrijden. Dat wordt genieten vanavond. Ja. Wie, wie, wie wint er? Ik zeg Liverpool. Ja, ik ook. Ik hou van Liverpool. Dus ja, ik hou van Liverpool. Hoewel ik ook van de Belgen hou, dus Kevin de Bruyne. En, en de dus ozien ozien race. Ja, ja. <lacht> je hebt een groot hart. En ik hou van Kwissen. <lacht> je hart is zo groot, Patrick Lodiers. Even kijken. Zondag gaan we naar kijken. Dan wordt Parijs-Roubaix-Vrede. Ook, ook, ook mooi. Als oh. een van de favorieten. Zeker naar die prachtige zegen in de ronde van Vlaanderen van afgelopen weekend. Hebben we gekeken, Lennart? Nee, niet. Oh. Ja, ik heb de aankomst gezien. Ja. ja ik stond bij ja, de start ja, dus, uh, dus zo, zo kijk ik vaak met wielenwedstrijden. Nee, de, <laughs> de laatste tien minuten <laughs> ja. volstaan. Dan, dan, dan, dan kijk je een de wedstrijd van honkbal ja, <laughs> En dan kijk, kijk je bij wel. de wielenwedstrijden. Ja, ja, de laatste... Keuzes maken in het leven. Ik, ik stond ja. bij de start, maar daar had je niet zoveel aan. Nee. Nee. nee, dat uh, kan ik je uh, de volgende keer wel uitleggen hoe dat komt. Derpstra won alles uh, trouwens in 2014. Uh, uh, Parijs-Roubaix hebben we het dan over. Hè. Daarvoor was servas Knave in 2001 de laatste Nederlandse winnaar. En daarvoor moeten we helemaal terug naar 1983 voor een oranje zegen in Roubaix. Wie kwam toen als eerste over de meet in het stadion daar? A. Henny Kuiper, B. Jan Raas of C. Gerry Kneteman. Ja, en 1983... Patrick, was, ik zag jou heel snel euh, naar Gerry Kneteman grijpen. Nou ja, ik vind het altijd mooi als Gerry Kneteman nog eens langskomt. Ja. Dat, is, uh, dat snap ik. Uh, we gaan het zo zien. Werderwijs zegt ook Gerry Kneteman. Ik keek heel snel wat Patrick deed en toen deed ik ook heel snel C. Ja, en Berliner, kijkt zeker heel, heel, heel snel wat Werderwijs deed. Ja, ja. ja. ook C. De enige met een afwijkend antwoord, dat is Tom, maar die zegt het was Henny Kuiper. Ja, in mijn herinnering is dat Henny Kuiper, ja. Jouw herinnering, Tom? Daar ja. is niks mis mee. Kijk, Ja, klopt. Ja. Kneteman, die won uh, nooit deze koers. Maar hij is toch weer even genoemd. Hij kwam toch weer even langs. Jan Raas won in 1982, maar in 1983, en daar vroeg ik naar, was het Henny Kuiper. Patrick ziet eruit of je het hier niet mee eens is. Ja, wel. Nee, ik ben gewoon... <lacht> nee, wat ik, ik, Patrick stond ineens 83, ook bij de, de start, van, start ik heb, waarschijnlijk. Ik, ik heb hier gisteren nog een reportage over gezien... in de sport en dan denk ik, hoe kan ik nou zo... Nou, maar Gerry Kneetman, dan begin ik zelf al een beetje te huilen. Vanaf morgen wordt in Augusta, Georgia gestreden... om de titel op de Masters en dan heb ik het over golf. Tiger Woods, al vaak gevallen en even zo vaak weer opgekrabbeld... wordt toch weer genoemd als mogelijke winnaar. Tiger Woods heeft trouwens geen tijd. Tiger. dat is een bijnaam. Maar hoe? Heet hij wel? A. Norville. B. Eldrick. Of C. Hij Heet hij geen tijger? Hij heet geen tiger. Serious? Echt waar? Echt waar. Tom van Hulsen zegt, hij heet Norville. Dat klinkt mij logisch in de oren. Ja, is het niet. Ja. hij <laughs> denkt, ah, uh, uh, uh. denkt ook Norville. mij ja, denkt ook Norville. Ik dacht dat B is volgens mij de vr, naam van zijn ex-vrouw. Eldrick. Ja, die heet hij Alvin. Nou ja, goed. Nou, dit jammer, niet, jammer dat je dat niet vroeg. Laten we niet wrijven in deze <laughs> vlek. En uh, Patrick zegt: het is Scoobert. Ja, Scoobert. Want als ik Scoobert zou heten, dan zou ik eigenlijk liever Norville of Eldrick heten. Echt? Uh, nee. Scooie Norville. Naam, Norville, jongens, is de echte naam van Shaggy uit Scooby-Doo. Scoobert is de volledige naam van Scooby-Doo uit Scooby-Doo. Maar Eldrick. Is de echte naam van Tiger Woods. Tiger was de bijnaam van een Zuid-Vietnamese soldaat... met wie vader Woods bevriend raakte in de Vietnamoorlog. En die heeft hij overgedragen op zijn zoon. Maar mij... wat heeft Scooby-Doo hiermee te maken? Ja, maar niks. Behalve dat zijn de foute antwoorden. Norville, what? Shaggy. Nou, wel ja, een winnaar. Patrick. Ik ben heel benieuwd. Patrick staat nog steeds te wachten bij de starts met 12,7 <laughs> punten. Willemijn, 14,6. Tom, dit is allemaal gecorrigeerd naar uh, reactiesnelheid overigens. Hein, moet ik er altijd bij zeggen. Mm. Tom, 16,9. Bij de winnaar van vandaag, Lennart Bloemhoff, 17,1. Niet misselijk. Wow, wow, ik bedank oh, wow. onze Deze quizkandidaten. Keert. Ik bedank natuurlijk ook onze quizmaster, Roelof de Vries. En uh, ja, dit was uh, uh, de nieuwsbrief van oh, vandaag. Maar, ja. Nee, morgen zijn we er weer. Uh, maar zometeen, Radio 1 Vandaag met Jan. Tot morgen. Jamon! Jamon! BNN Vara. NTO Radio 1. Wat moet je geloven van alle gezondheidsadviezen?